Onberaden Wetter, een hoorspel door Jan C. Hubert, na de roman van Rafael Sabatini. MUZIEK Tweede deel: Marcel de Bardelis alias René de Lespéron. Marcel, ga naar huis. En denk goed na over wat ik je heb gezegd. Als je die plannen niet wilt opgeven. als je toch naar Languedoc gaat. wil ik je niet meer zien. Sire. Aan mijn hof is geen plaats voor mannen die de genegenheid voor hun koning uitsluitend uit de mond te Maar, Sire, niets is minder mijn bedoeling. Hovelingen die niet weten te gehoorzamen. zullen ondervinden dat men mij niet voor niets. Rechtvaardig genoemd. Je kunt gaan, Majesteit. Alles goed, je Ja Jawel, monseigneur. Goed, laat ik eerst opzetten, we gaan verder. Neem, laat jouw koets maar een uurtje aan Basilova. Kom bij mij zitten. Ik heb iets met je te bespreken. Jawel, monseigneur. Ja, ja. Wat scheelt er aan, Janine? Volgen jullie goed? Zo goed als ja, onder de tegenomstandigheden maar mogelijk is, monseigneur. Je, je zegt dat op een toon alsof de omstandigheden hier niet aanstaan. Dat doen ze zeker niet, monsieur de marquis. En ik had u nog zo verwaarschuwd. Ja, dat weet ik allemaal, kerel. Maar er zat niets anders op. Als ik niet meteen was vertrokken, had de koning mij beletten gaan. Maar u hebt twee volle weken verspild bij meneer Uri. Die... Die komt dan maar al, Kan ja, niet meer, hè? Ik begin te geloven dat jij je verstoot kritiek te leveren op mij doen en laten. Waarom dan daar een excuus, monsignor? Dat je dat nou niet begrijpt, kan. Als de koning nu eens een bevel had gegeven... ...naar mij te zoeken in de ruur van Lameda... ...dan had men u waarschijnlijk ook gevonden. Juist. Yes. Maar dat zou dan een lelijke slip... ...door mijn rekening, zijn geweest. Daarom was het nodig dat ik... 14 dagen uit de omtrek van Labitan weggeven. We mogen nu aannemen dat eventuele nieuwsgierige ongerechte zaken zijn teruggekeerd. En inmiddels is er het... een heel lange dag in opstand. Ja, niet mede, ik zal het onder deze omstandigheden maar niet kwalijk nemen dat je me in de reden valt. Want ik zie nu dat er met jou aan de hand is. Heb het <lacht> <Jij bent> bang? <lacht> dat ben ik zeker, Montagier. Ik heb al meer oorlogen meegemaakt dan mijn liefdes. Je hebt toch ook juffrouw Rutte gehoord? We vechten opstand, maar toch die Spanjaarden van Gonzalo de Cordova zijn in de pan gehakt, zeggen ze. Werker van Montmorency is waar gewoon. Ja, het kan ervan. hè. Die zwaar opheft tegen zijn majesteit en misschien nog erger tegen zijn eminentie. Moet niet flink opkijken als hij op een klaarje dag te hun ontmoet. Het Als de opstand is onderdrukt, wat valt er voor ons nog te vlezen? Ja, u hoorde mij een goede, Monseigneur, maar de mensen hier zijn het niet zo erg eens met zijn minuten. Ja, oh, dat, dat is toch jammer voor die mensen, maar dat zouden ze dan toch moeten leren. Ik ben er niet voor op, Monseigneur. Als die opstandelingen horen dat u van Parijs komt, zeggen ze de keel <laughs> af. Kom, kom, kom. Dat zal zo maar niet lopen. Maar het zijn allemaal realisten, anti-kardinalisten. Hm. Dus zegt u dan niet wel gevaar u loopt nog opzijder? Ja, gevaar of geen gevaar kan niet meer, we gaan we naar La Vidal. dan maar ja. Dat komt goed uit. Die kunnen ons misschien wel iets meer vertellen. Ja, stop uit, kan niet meer de van. Bonjour, luitenant. Wat is er voor nieuws? Uitstekend nieuws, monsieur. Zo, dat is prettig om te horen. Wat is er precies gebeurd? We hebben de opstandelingen een flink balans gegeven. Ze zijn in alle richtingen gevlucht. Monsieur de Duc ligt zwaar gewond in castanoderie. Goed zo, luitenant. Hartelijk dank. Wat denkt u? Kunnen we verder reizen? Maar niet, monsieur. Het is hier en daar misschien nog wat onrustig. Maar de schrik zit er wel zo in dat men zich wel zal wachten een edelman uit Parijs lastig te vallen. <coughs> uit Parijs. Oh, uh. ja, ja, natuurlijk. Ik ben u zeer verplicht, luitenant. Uw dienaar, monsieur. Hallo! Hallo! Hallo! waar zit je toch? Hier ben ik, Hallo! Nou, we Nou, verder. Opschieten, want het begint Hallo! te Hallo! Je hoeft nergens meer bang voor te zijn. Nou, nee, ik vertrouw het minder dan ooit, monseigneur. Die lukt ons daar ook meteen dat u uit Parijs komt. Ja, ja ik ben bang dat de organisten er ook geen moeite mee zullen hebben. Hout! De, de weg wordt dan niet beter op. Ja, wat wou je zeggen, Danny Meide? Ja, ik neemt u me niet kwalijk, monseigneur. Als ik misschien iets verkeer, zeg maar... Zou het niet mogelijk zijn dat die Mademoiselle de la Villon met de opstand, Ik bedoel, misschien ook de opstand uh... Ach, Onzin! Nee, ik kan niet meer. Daar geloof ik niets van. Wel, het is natuurlijk niet uitgesloten dat Mademoiselle Robson onder de gebeurtenissen van de laatste dag. Hé! Hey, hey! Waar zijn we hier eigenlijk? Op de weg naar La Villon, je Zo? We zouden toch zo langzamerhand om moeten zijn. En een weg zou ik dit pacifiek willen noemen. Let het houden. Allee! Nou, waar zijn we hier? Ja, dit is, ik geloof... Wat sta je daar in. weer te stamelen, Kinkel? Zeg op, wat geloof je? Dat ik... dat we je zijn, monseigneur. Verdwaald? En dat zeg je mij stomruimt, nu bijna donker is. Ja, Vergeef me, monseigneur, ik heb mijn uiterste best gedaan. Ja, dat merk ik, stommeling. <tommeren> ik heb kala kaler, strik gezien. Wat is dat? Die golven alleen daar in de verte. De Pyrenie, als ik mij niet vergis, monseigneur. <tommeren> dat er vooral bij je weet van angst niet bij wat jij doet maar dat zeg ik je als we in Parijs terug zijn trappen ik je naar de keuken, daar hoor je ja, het is fraai hoor, dat moet ik zeggen Dat staan we nu een levende ziel, meiden in de omtrek ja, misschien is er een die schuur daar geen dat voor een volle of, er zit niets anders op kom mee, ailskuiken en jullie daar met zes man volgen, neem een lantaarn mee Laat open! Stil, stil, wat is dat? Er ligt iemand. Snel, sla vuur en steek de lantaarn aan. Het is een man. Een edelman, monseigneur. Hoe oh, heen is zo slecht mm. aan toe, geloof ik? Ah, ziet u wel, he? hij heeft nog geprobeerd zijn borst en rugplaat af te doen. Maar het is hem niet meer gelukt. Lucht kan niet, mene. Gesp die dingen af, dan schijnt ze weer een Doe die deur licht! Ah! Ah! Ah! Oh, la, la. Een lelijke wond, monseigneur. Waar? Ja, hier. In de rechterzijde. Het is een sabelhout. Tussen de riemen van het curaçao. door. Oh. Ja, het ziet er lelijk uit. Je hebt gelijk, het is een edelman. Loof uw hele En kijk eens naar het zwaard, hein? die geborduurde wandelier. Weg. Ja. Ga weg. Vrees niet, monsieur. We willen u alleen maar helpen. Water. Helpen. Help. Om veel Water. Geef hem voorzichtig wat water, kan je mijden. zacht. de Le Duc. Monsieur Le Duc. Basile. Snel. Ga naar mijn koets en haal de medicijntkist. En kom. En water. Schoon water. Ah. Wat doe je, Kermare? Ik voel hem de poos, monseigneur. En? Ja. Sterven, man veel bloed verloren. Het kan nog wel even duren, maar... ...als monsieur de Marquis mij wil vergeven... Het, ...wij mogen niets nalaten wat zijn laatste ogenblikken zou kunnen verzachten. Dat spreekt vanzelf kan niet meer, hè. We zullen wachten. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. zet hier neer, Marquis. We de komen met water... Ja, ja, vergeet me, monsieur. Het is ah. voor je best. Doe, doe. Doe geen moeite, goede vriend. Ik ben. Ik ben sterven. stervende. Ah, ik weet het. U leeft nog, monsieur. En Ganimede doet wat hij kan. Dank. Dank, monsieur. Maar. Maar het is niet meer. niet meer nodig. Wilt u, wilt u mij een laatste dienst? U kunt over mij beschikken. Wie, wie bent u? Ik, ah, ik kan u niet. Bent u een volgeling van de hertog? Nee, monsieur, dat ben ik niet. Maar laat dat u niet houden? Ik kom zo van Parijs en ik ben nee. in geen enkel opzicht partij in deze ellendige opstand. Wie oh. hey. wie bent u dan? Ik ben de marquise de Bardelie, monsieur. Bardelie? Le magnifique. Zo word ik ook genoemd, ja. Oh, maar dan bent u, dan bent u voor de koning. Ja, monsieur, dat ben ik. Maar de koning die ja. ons straks zal oordelen, weet ja. dat ik ook een edelman ben. Ah, Vergeef ah. mij, sier. Ik ben René van de Lespérance. Van de Lespérance, de Castellana. Dezelfde. Monsieur, wilt u het, mijn zuster laten weten dat ik hij is mijn enige bloedverwante. Ja, monsieur, dat zal ik doen. Nog een. Er is nog iemand die. Het, oh, laatste boodschap. Spreek, monsieur, en het zal gebeuren. Neem. Neem. Neem de ketting. En het, en het medaillon. Van. Van mijn hals, ja. Hier heb ik het. Ach, Zult u? Belooft u mij, ik zal zorgen dat alles op zijn bestemming komt. Ook, ook de brieven. Waar zijn die? De papieren in mijn wambuis. Ach, Deze, bedoelt u? Oh. Ach, houd, houd het nog even bij mijn ogen. Het, het medaillon. Ik, ik wil, ik moet, oh, ik moet haar, haar gezicht nog, nog eenmaal zien. Ah. Hier is het, monsieur. Kunt u? Nee, nee, nee. Ga eh. die mij doen? De lamp aan. Ah. Ja, dank u. Adieu. Pierre en mijn liefste. wel. Ah! Vergeef me. Deze zwakheid. Je. Wij. Wij zouden de volgende maand trouwen. Zeg, zeg, haar, dat, dat mijn, mijn laatste gedachte, voor haar, zeg haar ook, ook, dat, dat ik, ah, ah, maar wie is het, mademoiselle, ja, mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle, de, een monsieur, hoe heet ze, haar naam, ze zei: Mademoiselle de... Prima, tot U kunt hier niets meer doen, monseigneur. Goed, leg die jas over hem heen en ga dan met jullie. Ik ga niet mijlen. Je houdt hier de wacht tot morgen. Dan vraag je de weg naar La Vida En kom men met de ander na naar het kasteel. Mijn paard. Maar, maar mag ik vragen, monsieur? Gaat u ons dan verlaten? Ja. Te paard? Ja. Alleen? Ja. Maar, maar u bent volkomen onbekend in de strijd hier. Hoe kunt u verwachten bij dit kleine beetje maanlicht het Château de La Vida te bereiken? Dat verwacht ik ook niet. Ik niet... Ja. Misschien vind ik, als ik steeds in zuidelijke richting verder ga, gasvrij onderdak. Misschien. Maar in ieder geval hoop ik morgen op betrouwbaarder aanwijzingen voor de weg naar La Vidal dan die van jou. Adieu! Zeker. Hier ben ik al, edele heer. Wijn, van je beste. Van mijn beste, zeker, edele heer. Als ja. je ja. het besteed, hier. Heb je nog slechter ook? Zeker, edele heer. zal Nee, Nee, bewaarde zeg. Deze is al erg genoeg. Neem me niet kwalijk, edele heer. Méopin is maar een klein plaatsje, dat is waar. Maar de Pau, de herberg van Père Adon, is bekend om zijn voortreffelijke wijnen. Dat zei je? Méopin? Jawel, edele heer. Zo heet het hier. Oh, yes, Méopin. Ja, dat heb ik wel eens van gehoord. Ligt dat niet in de buurt van uh, La Vedan? Zeker, zeker, edele heer. La Vidal ligt 4,5 mijl verderop. Het chateau staat aan de openkant. overkant. Overkant? Hoezo? De andere oever van de caronne. Hola, Fernando. Kijk voor ons allemaal. Ja, het niet van de slechte te wezen. Dat is een Ja, Jullie kleden me uit en op het hemd. Struiprovers die je bent. Moet je maar niet domme sergeant. Sergeant. Sgt. Kijk eens. Waar? Als je Ja, vreemdeling. Hij is het. Nou, nee. Ja, toch? uiteindelijk komt zelfs wel met de overeen. Als overeen. Alsjeblieft. Nou, geloof toch niet dat u die man die die. Dat is onze man. Of het verspeel op slag een rondje van deze vervloed slechte wijn. Uw naam, monsieur. Wie of wat geeft u tracht tot het stellen van deze onbeschofte vraag? Pardon, monsieur. Bevel van de koning. En de meester heeft ons een zending toevertrouwd. Die wij naar behoren zullen vervullen. Of u het prettig vindt toch niet. Zo, uh, wat voor zending? Niet u stelt de vraag, maar ik, monsieur. Uw naam? Wel, sociant, voor dit machtige voorbeeld van voortreffelijke plichtsbetrachting zal ik moeten zwichten, denk ik. Ik ben de marquise de... Ja, meneer? De... de, de, de Lesperon. René de Lesperon, monsieur? Jazeker, Sergeant. Wie ben ik? Dat noem ik mij. Tja. Dan, monsieur de l'Espiron. In naam des konings. U bent mijn aderstand. Uw degen, meneer. Heb je een, Sergeant? Niets om te doen. Hier is... Pai pass it Oh. Dit moet een corona zijn, en de brave Per Abdon moet al heel sterk gelogen hebben als het kasteel dan aan de overkant het château de la is. En daar moeten we heen. Oh, ik ben gewond. Niet daar geloof ik. Maar nou, we zullen toch moeten zien wat er precies aan de hand is. Kijk, kijk, kijk, kijk. er is niets aan te doen wel Jij zult me over de rivier moeten dragen. Ja, ja, doe maar. Braaf, Bella. Braaf. Doe dan, Bella. Wie kan ze? Wat is dat nou? Ja, Ja? Doe dan. Hey daar. ik, ik moet zien dat ik er binnenkom. Maar ik kan niet meer. Op daar, achter de bak, brand brandt Ik moet. Het hemel, dat is Roxana. Ik, ik, moet haar. Ik, ik, ik, ik moet haar spreken. Nee. Mademoiselle, mademoiselle, geen geluid. Ik, ik ben. Ik, ik ben volslechter. Monsieur, ziet u niet dat ik in nacht ga? Vergeef mij, nee, mademoiselle. Ik, ik, ik kan niet anders. Ik ben gewond. Ik ben wel bij haar stingeren. Ik. bent dank u, monsieur. Ik. Ik. Ik, ik ben. Oh, mademoiselle. Stil, monsieur. Ongerust te zijn. U bent hier onder vrienden. Kom hier verder. Vlieg hier mijn kamer. Dank. Duizend maar dank, mademoiselle. Ik smeek u. Vergeef mij dit zonderling, André. Maar ik ben aan het eind van mijn krachten. Ze hebben me achterna gejaagd. Ik, ik ben gewond. Als een ik, ik heb de rivier al voor moeten zwemmen en toen, toen. toen zag ik u, mademoiselle. Ja, ik begrijp het, monsieur. En ik dacht, dit is mijn enige kans. Een meisje dat er zo lief, zo zacht uitziet. zal zeker medelijden hebben met, met iemand die er zo slecht aan toe is. U moet doodmoe zijn, monsieur. Ja, en drijf nat. Maar anders zou ik nu in Toulouse in de kerker zitten. met een lelijke kans. Mijn hoofd te verliezen. En daar vind ik... vind ik het toch nog een beetje te goed voor. Uh, u wordt dan lang meneer. Ga zitten. Toen blijft dat toch niet staan. Ik zal vader roepen. Nee, nee maar dat was er. Ik mag hier niet te hard blijven. Ik moet weer weg. Niets daarvan, monsieur. U bent gewond. U moet verzorgd worden. Ik zal onmiddellijk een bed voor u in orde laten maken. Ik... Mijn kind. Je bent een engel. Daarom, Ik moet gaan. Ik. Ik vrees dat ik u al gecompromitteerd heb. Ik mag niet langer. Bedenk toch wat u doet, monsieur. Men zal u zien. Zullen u arresteren. Ik begin te begrijpen dat dat niet het ergste is wat mij kan overkomen. Vergeef mij, mademoiselle. Ik heb er verkeerd aan gedaan om hier te komen. Monsieur. Ik ben het niet waard. Als u wist hoe ik. Heu, marmazaar, je nacht. Maar oh, monsieur, u mag niet weggaan. Ik zal alles doen wat ik... Het... Laat mij gaan, lief kind. U zult het nooit begrijpen. Dat is maar goed ook. Maar als het werkelijk moet, is het voor alles beter dat ze me arresteren. Ik heb erom gevraagd. U hebt koorts, monsieur. Zo spreekt u. Ik ben doodziek. Nee, mijn kind. Ik ben beter. Helemaal genezen. vooral En vergeet dat je me ooit ontmoet hebt. Wees toch voorzichtig met je. Je zult vallen. Oh. Marcel de Bardelis, alias René de l'Espéron. Dit was het tweede deel van De Onberaden Webber, een hoorspel in twaalf delen door Jan C. Hubert naar de bekende roman van Rafael Sabatini. De medewerkenden waren Berdijkstra als de Marquise de Bardeli, anne Annemarie Dupont van Ees als Roxalane de la Védan, Van Heskes als Ganymède, Arthmoyons als René de l'Espéron. Sylvain Poons als Père Abdon de Watermireaupois. Jan Wechter als een luitenant der dragonders. Job Fischer junior als een sergeant. Flor Koen en Gerard Doting als twee dragonders. De regie had Jan C. Hubert.